Freddy van met het NOS-journaal. Prins Willem-Alexander en Prins Constantijn zijn zojuist met het regeringsvliegtuig vertrokken naar hun broer Johan Frieso in Oostenrijk. Die ligt in een ziekenhuis in Innsbruck op de intensive Care na een ski-ongeluk in Leg. De toestand van de 43-jarige prins is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Prins Johan Friso werd bedolven door een lawine. Hij droeg tijdens het ongeluk geen veiligheidssysteem tegen lawines, dat zegt het hoofd van de reddingsdienst in leg. De vriend van de prins, met wie hij buiten de piste skiede, had wel zo'n systeem bij zich. Hij bleef daardoor ongedeerd. Als het veiligheidssysteem in een rugzak wordt geactiveerd, komt er een grote ballon uit. De prins had wel een zendertje in zijn jas zitten, daardoor kon hij vrij snel worden gevonden. Hij werd bewusteloos onder de sneeuw. Vandaag gehaald. De Oostenrijkse artsen die de prins behandelen, kunnen pas over een paar dagen een prognose geven. De ouders van slachtoffers in de Amsterdamse Zedenzaak willen dat justitie toch oud-eigenaar Trent van kinderdagverblijf: het Hofnarretje gaat vervolgen.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 De EU heft de sancties tegen Birma en Zimbabwe op. Sommige tegoeden zijn niet langer bevroren. Birma werd tot en met 2010 geregeerd door een militaire junta. Na verkiezingen in dat jaar gaat het er volgens de EU de goede kant op. Daarom mogen onder andere de Burmese president en vicepresident weer vrij naar Europa reizen. Ook Zimbabwe zou goed op weg zijn om democratische verkiezingen te organiseren. Tientallen Zimbabwanen mogen vanaf vandaag weer naar Europa reizen. Het weer...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 It's you, it's you With a voice like But you I'm mm -hmm. mm -hmm.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 5. En in de eten op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.